3 uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires... zijn zeker 340 mensen gewond geraakt bij een botsing in een treinstation. Veel mensen liepen kneuzingen op. De trein botste tijdens de ochtendspits met 20 km per uur... tegen een stootblok. De Argentijnse minister van Transport meldt dat er nog mensen... bekneld zitten tussen de wrakstukken. Mogelijk zijn er ook doden gevallen.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 Automobilisten kunnen in Frankrijk een bekeuring van 1500 euro krijgen als ze een flitspaalverklikker in hun navigatiesysteem hebben. Sinds vorige maand is in Frankrijk een wet van kracht die software verbiedt die de locaties van flitspalen en andere snelheidsmeters laat zien. De HWB raadt automobilisten aan om de flitspaalsignalering van de navigatiesystemen te verwijderen. Je moet dan even op de site van de aanbieder van je navigatieapparaat kijken hoe je dat kan verwijderen. Er zijn in afval een aantal aanbieders die hebben daar informatie op hun site gezet. En daar is het zo dat als je nou per se die informatie toch wil meenemen... als je dat dan meeneemt op een printje of op een gewone normale kaart... dan kan dat wel en dan is dat niet strafbaar. Volgens de AWB zijn er minder strenge of soortgelijke regels van kracht... in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In Nieuwdorp in Zeeland is fosforzuur gelekt uit een treinwagon. De trein staat op een industrieterrein bij de haven van Vlissingen-Oost. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Zeeland... is er geen gevaar geweest voor de omgeving...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 Het zogenoemde vorstverlet is vastgelegd in de CAO. Maar volgens Elvira Bos van de FNV maakt de bouwvakkers daar bewust geen gebruik van. Wat we vaak horen bij FNV Bouw is dat uh, onze leden en, en andere bouwvakkers. natuurlijk uh, soms bang zijn om hun baan te verliezen. omdat het crisis is in de bouw. En dan uh, besluiten zij om toch door te werken. om geen kruisje achter de naam te krijgen, om het zo maar te zeggen. Verder blijkt uit de FNV-enquête. dat grote bouwbedrijven zich gemiddeld beter aan de regels hielden. dan kleine aannemers. En dan het weer. Bewolkt af en toe zon bij een temperatuur van een graad of 9 vanavond. Vanuit het westen regen en vooral veel wild wind. Morgen wisselend bewolkt. Het is met 10 tot 12 graden dan behoorlijk zacht. Aan de B verkeersinformatie. Vanwege een ongeluk in België op de E313 richting Antwerpen... kan het verkeer komend vanuit Eindhoven Beter omrijden naar Antwerpen. Dat kan vanaf het knooppunt De Hocht via Tilburg en Breda over de A58 en de A16...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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar nou, dit is de dag. Straks gaat GroenLinks-senator Ruard Gansenvoort in onze dagelijkse opinie rubriek. En appeltje schillen. Ruart, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik wil het hebben over de uh, Hoogschool van Amsterdam. Daar hadden ze een stiltecentrum. Een gebedsruimte werd dat langsband steeds meer voor de moslims. En uh, dat was te eenzijdig, vond de hogeschool. Dus hier hebben we uiteindelijk die uh, ruimte gesloten. Met als gevolg dat nu de gangen bezet zijn met uh, gebedskleedjes en biddende mensen. Oké, okay. uh, en, en wat vind je dan? Wil je daar iets over zeggen of waarom wil je daar iemand over spreken? Nou, het lijkt mij uh, zeer de vraag. Of je, uh, laat ik zeggen, of je moet willen dat mensen uh, geen ruimte meer hebben... om uh, gewoon hun gebeden te doen, als dat ver en belangrijk is. Jij zegt, is. geef ze een mooie ruimte. Geef ze een mooie ruimte, ja. Goed, dat straks. Maar eerst, wat doen we met het groeiend aantal leegstaande kantoren? <zijf> Want die leegstand is door de financiële crisis enorm. En dat terwijl de woningnood onder studenten in steden als Amsterdam en Utrecht ook indrukwekkend is. Je zou zeggen 1 en 1 is 2, laat die studenten in die leegstaande kantoorpanden wonen. En dat gebeurt ook hier en daar. Maar de meeste gemeenten en pandeigenaren durven er niet aan. En om ze te helpen komt de CEF, de stuurgroep experimenten volkshuisvesting, nu met een handleiding. Anne-Jo Visser is programmaregisseur bij de CEF en weet er alles van. Goedemiddag mevrouw Visser. Goedemiddag. Waarom is dat nodig, zo'n handleiding? Er staat ontzettend veel kantoorruimte leeg in Nederland, maar liefst uh, bijna 8 miljoen. En er is daarnaast heel veel vraag naar mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Bijvoorbeeld studenten, maar ook tijdelijke arbeidsmigranten. Mensen die gescheiden zijn. En nou, dat zou je mooi kunnen combineren. Ja, en het is blijkbaar niet zo heel simpel om uh, een kantoor opeens tot een woning te maken. Nee, dat is niet heel eenvoudig. Maar de, met de handleiding die we hebben gemaakt... wonen buiten kantoortijd maakt het wel een stuk eenvoudiger. Want we geven echt een kijkje in de keuken. Dus niet alleen professionele partijen kunnen het straks doen... maar met deze SEF-handleiding kan ook bewonersgroepen eigenlijk iedereen het doen. Ja, wat is nou een knelpunt in zo'n overgang van kantoor naar woning? Nou, uh, het is natuurlijk belangrijk dat het kantoorpand op een goede plek staat. Want als er gewoon heel veel leegstand is, ja, dan wil er natuurlijk niemand wonen. En iets anders, een gebouw moet wel geschikt zijn... Het moet bijvoorbeeld uh, diep, uh, niet diep genoeg zijn. Want als het te diep is, ja, dan uh, heb je bijvoorbeeld geen daglicht meer. En dan kan je er geen woonruimte van maken. Okay. Een raam moet bijvoorbeeld over open kunnen. Ja. Dus het moet bouwtechnisch ook mogelijk zijn. Nou goed, ondanks alle drempels en koud watervrees vrees, lukte het toch om hier en daar woningen te maken in een kantoorgebouw. Onze verslaggever Maarten Hacht die ging een kijkje nemen bij zo'n geslaagd project in Utrecht. Waar de laatste hand wordt gelegd aan de verbouwing. Een enorme gipsplaat wordt afgetekend op een centimeter 40 van de rand. Oké, deze is wel afgehaald. Nu moet jij nu af gaan snijden? Ja, ik ga nu dit uh, inderdaad, gedeelte wat nog over is, graaf snijden. Een stukje van de onderkant nog en dan met er met z'n tweeën tegenaan zetten. Hier ligt een hele stapel isolatiemateriaal. Is inderdaad, er komt nog isolatiemateriaal tussen. Maar dat is het. Een stuk of zes studenten zijn druk in de weer met gipsplaten en isolatiemateriaal. Onder leiding van een aannemer zetten ze zo de muren neer voor hun eigen studentenkamers... in een voormalig schoolgebouw aan de Archimedeslaan in Utrecht. Doen ze het goed, die studenten? Ja, ze doen het zeker wel goed. Ze doen zeker hun best. En dus, uh, het gaat ook wel goed. Dus, uh, in totaal hebben we een uh, kleine 400 kamers gemaakt. Door mee te helpen krijgen de studenten korting op de huur... die toch al erg meevalt in dit pand. Ja, relatief wel. 350 euro, 370 uh, voor 23 vierkante meter. Naar verhouding is dat heel goed, uh, zeker in Utrecht. Dus, uh... Sowieso zijn deze studenten mazzelaars. Want de woningnood onder Utrechtse studenten is met 4000 kamerzoekenden erg hoog. Ja, als je bij SSH ingeschreven staat, ja inderdaad. Dan ben je wel twee, drie jaar bezig voordat je echt een kamer krijgt. En uh, maar ja, ik woon in Twente, dus het is wel een behoorlijk stukje rijden. Dus dat is niet echt heel erg lekker. Dus er moest gewoon wat komen en ik heb gewoon heel erg geluk gehad met deze mogelijkheid om via hier uh, al klussende een kamer te krijgen. De 400 studentenkamers zijn bijna klaar. Zoals je hier kan zien zijn we eigenlijk nu de laatste wand bouwen die we maken in dit gebouw nu, in deze tweede fase. En er is meer. Ja, er zijn nu 400 studentenkamers gemaakt, maar ook 1000 vierkante meter kantoorruimte, een horecagelegenheid en 50 ateliers. Initiatiefnemer voor het project is de Stichting Tijdelijke Wonen. Koen Havik vertelt hoe ze op het idee kwamen. Hier uh, werden vroeger docenten opgeleid door de Hogeschool Utrecht. Ja, hier werden uh, werd docenten opgeleid tot 2007 eigenlijk. Toen stond het leeg en uh, zaten hier 12 mensen in Antikraak. Twaalf, dit hele gebouw. Ja, twintigduizend vierkante meter. Gandalig eigenlijk, hè? Ja, dat, uh, dat vonden wij ook. Uh, een hartstikke mooi gebouw om, om kamers in te maken. En maar twaalf mensen, dus daar wilden wij het aan gaan doen. En uh, dat hebben we gedaan. In uh, zo'n anderhalf jaar tijd hebben we in twee fases hebben we hier dus die al die mensen gehuisvest. Het klinkt even simpel als voor de hand liggend. Kamers bouwen voor woningzoekenden in een leegstaand kantoorgebouw. Maar Koen en zijn mensen moesten heel wat tegenstand overwinnen. Waaronder een eigenaar zo gek krijgen dat hij een pand voor vijf jaar beschikbaar laat staan. Vaak heeft hij het idee dat over een jaar of over twee jaar wel iemand naartoe komt om uh, nog te gaan huren. Dat uh, wisten wij dat het in dit geval echt niet meer ging gebeuren. Dan moeten we hem eigenlijk van overtuigen dat hij de aankomende vijf jaar niet verhuurd krijgt. Pandeigenaren hebben vaak grote plannen waar ze veel geld mee hopen te verdienen. Toegeven dat dit op korte termijn niet lukt en besluiten om voor een scherpe prijs te verhuren is dan moeilijk. Voor een eigenaar is het interessant. Vaak om hem leeg te laten staan en nog wel voor een bepaalde boekwaarde te kunnen opnemen, dan om hem te verhuren. Het lijkt dus eigenlijk op papier alsof hij er minder aan verdient, uh, wanneer hij hem verhuurt. Hoeveel heeft de eigenaar uh, moeten toeleggen? Volgens mij had hij het voor 80 euro per vierkante meter in een boeken en is het nu 20 euro geworden. Voor een kwart? Uh, voor een kwart ja. Maar ja dat, is, dat is onderhandelen. Aan de andere kant, hij had er eigenlijk nul. Want, uh, het stond, het stond leeg, het werd niet verhuurd. En dan is er nog de gemeente die mee moet werken. Ja, gemeentes die willen op zich wel meewerken. Maar um, er zijn nog steeds erg gebonden aan regels en aan uh, ontheffingen en vergunningen. En, uh, Zoals wij... bijvoorbeeld, uh, dit was natuurlijk een plek waar lesgegeven werd. Je mag je niet zomaar gaan wonen. Nee, hier zat een uh, onderwijsbestemming op. En dan mag je niet zomaar een woonbestemming erop zetten. Dan moet, daar geldt weer een hele lange procedure op. Alleen een ontheffing kan zorgen dat het snel gaat. Maar dat is voor een gemeente nog best wel lastig. En dat doen ze gewoon niet zo gauw. Het is allemaal nieuw en onwennig. En daarom doen ze het liever niet. Maar het kan wel allemaal. Een gemeente kan veel meer dan dat ze doen. De kipse wand uh, wordt nu geplaatst. past hij? Ja, dat is natuurlijk de handvraag, past hij? Een beetje te ruim, geloof ik, hè? Nog een randje af hier links. Ja, ik denk het wel, ja. Het is een heel bijzonder project, dat klopt. De Utrechtse kamermarkt is redelijk krap, dus uh, elke woonruimte uh, die er gemaakt kan worden, dat is natuurlijk uh, mooi meegenomen. Annemiek van Vondel van de Stichting Studentenhuisvesting komt ook even kijken bij het bouwproject. De SSH is normaal gesproken verantwoordelijk voor de huisvesting van studenten. Maar opvallend genoeg waren ze niet te porren voor dit project. Waarom niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wij hebben ook naar dit project uh, gekeken. En toen bleek het dat het vanwege de korte doorlooptijd van het project... en de kosten die gemoeid gaan met uh, de verbouw tot de studentenkamers... volgens onze kwaliteitsnormen, uh, dat het uh, onrentabel zou zijn. Het probleem is dus dat het pand volgens de wet maximaal vijf jaar op deze manier mag worden verhuurd. Een verbouwing tot studentenkamers is een forse investering en moeilijk terug te verdienen in zo'n korte tijd. Die, die vijf jaar is voor ons ook eigenlijk wel een minimum. Dus het zou iets korter hebben gekund, maar je hebt gewoon een dure verbouwing die je op een gegeven moment terug moet verdienen. Om dat toch voor elkaar te krijgen bespaart de Stichting Tijdelijk Wonen van Koen Havik zoveel mogelijk op de kosten. Hier zijn de meeste kamers al af. Tenminste, dat wil zeggen scheidingswandjes staan er. Verder is het nog helemaal kaal. Ja, daar leveren de kamers in principe heel kaal op. Uh, dit zijn de mensen zelf hoe, hoe ze dat invullen. Daarmee houden wij de kosten laag. En in de praktijk blijkt het toch dat als je tapijt aanlegt, dan halen ze dat toch wel weer uit. En als je de muren wit verft, dan uh, verven ze dat toch wel weer over. Dus we leveren het basis op en daarmee houden we de kosten laag. Eigenlijk alleen een hok. Ja, als je het zo wil noemen, eigenlijk alleen een hok. Vier, mu vier muren en uh, een vloer en een plafond. Een lampje erin en stopcontact, dat is het. Basisniveau. Maar als wij de kosten voor de, voor de kamer laag kunnen houden... door wat minder plintjes tegen de vloeren te doen... en de plafonds wat minder mooi te maken... een student zal er niet om malen dat, uh, dat dat er niet op zit. Die willen liever gewoon een goedkope kamer. Ook de methode om de studenten zelf te laten klussen zorgt voor een flinke kostenbesparing. Maar dat is niet de manier waarop de SSH wil werken. En dus was dit project voor hen niet haalbaar. Uh, wij zorgen er in ieder geval voor dat de basiskwaliteit uh, goed is, dat de afwerking ook uh, goed is. Kijk, wij zullen geen loshangende dingen hebben uh, en er zit ook een heel uh, beheerssysteem achter uh, wat ook meegenomen moet worden. in het Want jullie beheren het? Ja. En in dit geval wordt het door studenten zelf beheerd geloof ik Koen? Ja, wij sturen het wel aan. maar Daar, daar, daar zorg je ook voor een beetje drukken van de kosten. Eigenlijk is het inderdaad zo dat dit hele pand wordt niet alleen gebouwd door studenten, maar ook beheerd door studenten. Elke gang die een keuken samen deelt, heeft ook een gangbeheerder. En dan bespaar je daarmee de kosten van een, een conciërge of uh, zo iemand uit. Nou goed, daar, uh, daarom zijn we ook blij dat STW in dit project is gestapt uh, om deze mogelijkheid te bieden voor studenten die, uh, die, die dit uh, een leuke plek vinden om te wonen. Nou, dat gaat vlot. Nog een paar schroefjes en uh, deze van zit er ook weer tegenaan. Inderdaad. Ja, dit is best wel makkelijk. Ik vind het wel leuk om te doen ook hoor. Dus, uh, en ik doe zelf een wetenschappelijke opleiding, dus dan is het gewoon. Dat is altijd met je hoofd. Ja, een keer met je handen. Dat is gewoon relaxed. Ik heb er gewoon een hele vakantie gestaan en dat vond ik eigenlijk wel tof. Zo leggen studenten de laatste hand aan hun eigen kamer in een leegstaand schoolgebouw in Utrecht. Een geslaagd project dus waarbij iets wordt gedaan aan woningnood en aan leegstand van kantoorruimte. Annejo Visser van stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting. Ja, als het in Utrecht kan op deze manier, waarom dan niet op veel meer plaatsen? Ja, dat vragen wij ons ook af. Gelukkig zijn er al meer gemeenten bezig, onder andere Amsterdam. En u heeft ook een, dus die, aan, die handleiding gemaakt om, om het mogelijk te maken. Er zijn wel heel veel partijen ook bij betrokken. Hè? Want dat hoor je hier ook. Je hoort de gemeente, de, de studentenhuisvesting. Is dat ook wat het lastig maakt? Nee, dat is denk ik niet per se wat het lastig maakt. Uh, wat het meer is, het is toch een beetje onbekend maakt onbemind. Veel mensen ken, weten gewoon niet hoe ze moeten doen. Iedereen denkt het is ingewikkeld. Het kan niet rendabel gerealiseerd worden. Maar met die handleiding laten we zien... dat we hebben vier voorbeelden waarbij we permanente transformatie hebben gedaan. En vier bijvoorbeeld waarbij we tijdelijk een kantoor hebben omgebouwd tot woningen. We we laten zien dat het gewoon mogelijk is. Ja, dus dat het best kan. Daar nou hoort we ook dat eigenaren ook nog wel eens bang zijn. Omdat ze denken, ja, we gaan dat ooit op een gegeven moment wel weer rendabel verhuren. Is daar niet ook een groot probleem? Dat veel eigenaren die switch nog niet kunnen maken? Ja, daar heeft u inderdaad gelijk. Veel eigenaren maken die switch nog niet. Maar ik denk dat de urgentie nu al begint te groeien. Er staat zo ontzettend veel leeg in Nederland. Wij zijn als SEF al sinds 1994 met dit onderwerp bezig. Zo? Al, ja, al een tijdje. Uh, maar ik merk nu wel dat er gewoon ontzettend veel belangstelling is. En dat er daarnaast gewoon vraag is... huisvesting voor studenten, tijdelijke arbeidsmigranten. Dus ik denk dat het moment nu wel is aangekomen... dat ook pandeigenaren gaan denken... Nou ja, ik kies eigenlijk voor mijn geld. En ik kan het nu misschien tijdelijk verhuren. Ja, en, en spreekt u ook of is het ook een bedoeling dat eigenaren aangesproken worden? Waarvan bijvoorbeeld de gemeenten weten dat, dat panden al een hele tijd leeg staan? Dat je zegt van nou, zullen ze om de tafel bijvoorbeeld? Ja, dat zou kunnen. Er is ook een leegstandswet die dat mogelijk maakt. De gemeente Amsterdam past die toe. Uh, en er moet inderdaad mensen moet veel meer met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld veel meer contact tussen kantooreigenaren en de uitgebruikers. Ja. En nou was ook nog een punt in dit verhaal dat het een, een tijdelijke situatie was. Hè. Over vijf jaar moeten de studenten, staan ze weer op straat. Je zou ook kunnen denken, ja, die kantoren die gaan nooit meer gebruikt worden. Moet het niet gewoon permanent dat kan. Het kan inderdaad allebei. En wie weet geeft tijdelijk aanleiding om het permanent om te zetten. Ja, dus het is een maar mooi begin, zegt u in feite. Dit is een mooi begin. En we hopen dat die SEF-handleiding gewoon heel veel mensen enthousiast maakt. om daar ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Ja, hoe gaat u die aan de man brengen, die handleiding? Nou, onder andere door, door, hier, te hier, te door hier te zitten inderdaad. Uh, door uh, inderdaad uh, in de krant te komen. Maar u kunt hem ook downloaden op www.cef.nl. Oké. Okay, dus iedereen die nog een kantoorpand heeft ergens. of een gemeente kan daarmee aan de slag. Hartelijk dank. Anne Jo Visser van de Stuurgroep Experience experimenten volkshuisvesting. <laughs> and ocher's ready men Crosby cross me steals in the wel deze van Sneaker Concrete. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is uh, Ruard Gansevoort, hij is leren en senator voor GroenLinks. Opnieuw, goedemiddag, Ruud dat je er bent. Jij wilt een appeltje schillen met iemand van de Hogeschool van Amsterdam, omdat ze daar een uh, gebedsruimte hadden. Maar nou, die hebben ze gesloten, vertelde hij net. Een stiltecentrum hadden ze daar, ja? maar dat werd vooral gebruikt als gebedsruimte voor moslims. En dat eenzijdig gebruik, nou, dat uh, zat uiteindelijk de, de Hogeschool wat hoog. Want die stilteruimte was voor mensen van allerlei geloven bedoeld. In principe, zoals ik het begrijp, voor, voor iedereen bedoeld, maar uh, niet iedereen had daar behoefte aan, dus niet iedereen maakte er gebruik van. Eigenlijk met name werd het gebruikt door de moslimstudenten. En uh, nou, dat werd wat eenzijdig. En daarvoor zei de Hogeschool uiteindelijk van nou, daar gaan we mee stoppen. Met als gevolg dat die studenten nu uh, op de gang bidden. Ja. Ja. En uh, wat vind jij ervan? Nou, Dat ze op de gang bidden. Kijk, als studenten het van belang vinden om hun uh, religieuze leven vorm te geven... Dan, dat kan in Nederland, dat hoort erbij. Uh, als zij dat op de gang doen, omdat ze geen andere ruimte hebben... Uh, dat lijkt me voor hen zelf, maar misschien wel voor anderen niet zo prettig. Dus waarom niet gewoon niet dat stiltecentrum in de heren houden? Ja, dat is de vraag die jij wilt stellen aan Jet Bussenmaker. Zij is rector van de Hogeschool van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom niet gewoon uh, die ruimte openhouden, zegt Ruud nou, Gansenvoort? Misschien eerst even corrigeren. Het is, nooit, uh, het is niet zo dat er een stilteruimte is uh, geweest, die is opgeheven. Want er is uh, nooit officieel een ruimte geweest. Het is wel zo dat studenten op een gegeven moment een ruimte gebruikt hebben om te bidden. En uh, dat waren met name moslimstudenten. Uh, en wij respecteren alle geloofsovertuigingen die er zijn. Alle studenten zijn van harte welkom. Maar de Hogeschool van Amsterdam is wel een openbare instelling. En daar zijn alle overtuigingen voor ons uh, gelijk. En daar willen we dan ook geen speciale voorzieningen voor treffen. Het is interessant dat, dat u dit zegt, dat inderdaad een, uh, uh, er inderdaad nooit een stilte is geweest. Want ik heb begrepen dat die ruimte juist wel op een gegeven moment is aangekleed... met verschillende uh, uitingen van verschillende religies om dat gelijkwaardig te houden. Nee hoor, er is nooit een officiële ruimte geweest. Die is ook nooit aangekleed uh, voor verschillende geloven... Uh, het is praktisch zo dat met name moslimstudenten daar gebruik van uh, maakten en daar ook gelijk een scheiding werd aangebracht voor een deel voor jongens en een deel voor, uh, voor meisjes, mannen en vrouwen. Ja, dat laatste, en, dat, dat... Uh, wij dat... hebben gezegd, uh, wij respecteren verschillende geloven, iedereen is van harte welkom. En er zijn in de omgeving van de hogeschool, want wij zitten midden in de stad, zijn mm -hmm. diverse plekken waar uh, mensen kunnen bidden als ze willen. En die zijn voor speciale geloven ingericht. Hè. Ze kunnen naar een moskee, maar ze kunnen... We ook naar een show en een. Nee, daar uh, komen kom, kom we nog kunnen wel op zo. naar alles en nog wat. Ja. Maar wij gaan naar dure ruimtes die wij hebben. die willen wij voor onderwijs gebruiken. Ja, Robert. Ah, ik ben, ik ben eventjes verrast door uh, de mededeling dat die ruimte nooit geweest is als stiltecentrum. Dat is inderdaad andere informatie dan ik uh, ook vanuit de hogeschool gehoord. Maar goed, dat, dat, uh, dat neem ik dan aan. Um, het is in ieder geval kennelijk wel een tijd lang zo uh, gedoogd dat het als stiltecentrum gebruikt werd. Alleen niet elke uh, richting heeft er even behoefte aan. Nu begrijp ik wel dat u zegt: van als hoogstel zijn we er niet voor om uh, in, in die zin specifieke religieuze stromingen te, uh, te faciliteren. Um, maar u faciliteert van alles nog wat, wat niet direct met ons onderwijs te maken heeft. Er zijn allerlei culturele activiteiten die u faciliteert, allerlei sportactiviteiten, uh, feesten worden gefaciliteerd voor studenten, uh, studentenpastoraat wordt gefaciliteerd. Oftewel, u faciliteert van alles nog wat, wat niet met onderwijs te maken heeft. En waarom dit dan niet? Nou, uh, misschien nog een keer goed om te zeggen. Er is één gebouw, ik geloof één van de tien... waar een, uh, een ruimte door studenten uh, tijdelijk is gebruikt... Uh, uh, door moslimstudenten, zoals ik zei... dus door één uh, geloofsgemeenschap om uh, te bidden... Bij andere gebouwen is die ruimte nooit geweest. Wij zeggen: we hebben ook voldoende ruimtes waar studenten terecht kunnen. En wij willen gelijkheid voor studenten. Ik krijg uh, studenten die zeggen: ik wil een gebedsruimte. Ik ja. krijg ook uh, met name veel vrouwelijke studenten langs die zeggen: Alsjeblieft, doe dat niet. Want dat betekent dat ik onder druk word gezet door de geloofsgemeenschap waar ik deel van uitmaakt Ja, Dat vind ik een cool en argument. En vind gezegd. ik, als ik die zin even af mag dat maken, mag. dat de individuele vrijheid van die meisjes. die gaat voor bij bij mij voor de geloofsgemeenschap van de groep. Vooral omdat er voldoende ruimte zijn daarbuiten. Als er voldoende nee. sportruimte zijn... dan hoeven wij ook op die plek geen eigen sportruimte okay, hey, te hebben. Oké, nu Rubert weer even. Eerlijk gezegd. Laat ik op het ene punt ingaan van die moslimstudenten die, die uh, hier bezwaar tegen zouden hebben. Ik vind dat eerlijk gezegd een cul argument u kunt, Natuurlijk kunt u er van alles aan doen om, uh, om te emanciperen... om hen daarin te ondersteunen, et cetera. Uh, de instelling dwingt hen niet om te gaan bidden. En het feit dat ze ruimte laten aan andere studenten om dat wel ergens te doen... Um, is voor die studenten geen enkel bezwaar, lijkt mij... Dus ik vind dat niet zo'n sterk argument. Nou, ik vind dat een heel sterk argument als je ziet dat wij ook heel veel vrouwelijke studenten hebben... die zich uh, willen emanciperen, die naar ja. een hogeschool komen omdat ze daar iets willen Pliema. leren. En die wil ik ondersteunen in hun... Uh, in hun maar het feit, in hun hun bidden, het feit dat andere studenten willen bidden, dat is, voor, is, is daar geen belemmering voor? Nou, dat is het volgens hen wel. En daarvoor over heb ik ook veel gesprekken gevoerd met zowel... De groep die pleit voor een gebedsruimte als degene die zegt. Doe dat nou uh, alsjeblieft uh, niet. En wij zeggen. we Busmaak zitten alle geloven. Mevrouw, maar mevrouw we Busmaker, zijn wel even, een openbare instelling. Mevrouw Busmaker, ja, even maken. voor mijn begrip. Is het dan zo ja? dat als er zo'n ruimte is, dat de mannelijke moslimstudenten, de vrouwelijke moslimstudenten dwingen om daar te gaan bidden? Nee hoor, niet, nou niet per definitie alle mannelijke die dat zeggen. Er zijn met name kom ik vrouwen uh tegen, vrouwelijke studenten bij ons. Die zeggen. Wij willen ons uh, emanciperen en soms dus ook losmaken van het geloven. Wij willen niet gecontroleerd worden. Ja, dat dat kunnen in theorie ook best jongens ja. zijn. Alleen, ik zeg, als je iets doet voor de ene groep, dan creëer je daarmee ook weer een belemmering voor een andere groep. Nee, en dat... dat wil ik niet op mijn geweten hebben. eerlijk gezegd, hebben. dat vind ik echt een bizar argument. Want dat zou betekenen dat als je iets voor sport organiseert, dat je daarmee mensen die niet willen sporten, daarmee ook zou belemmeren. Nee, dat is een volstrekt... Uh, het dat is dat een, ridicule. Dat een, een ridicule voorbeeld. Daarop. Nee, het gaat er hier met name om omdat die, die meisjes, omdat het met name meisjes zijn, dat je ook als openbare instelling een verantwoordelijkheid en een plicht heb om hen te ondersteunen goed. in hun leerproces. Het gaat erom bij mij, studenten zijn allemaal welkom, maar wij zijn een onderwijsinstelling. Ja, dat maar is u faciliteert ook sport, feesten en creativiteit, studentenpastraten nog meer. Dus dat, dat argument dat houdt, niet zoveel, uh, houdt niet zo goed stand. Maar nu gaan we naar de huidige situatie. Uh, er wordt tegenwoordig op de gangen gebeden. Nou, er is Hoe een hele kleine, om? er is een hele kleine groep die alleen bij die locatie op de gang uh, ja. uh, bidt. En uh, ik zeg, er zijn voldoende ruimtes overal in het gebouw waar je terug kan trekken, waar studenten ook kunnen studeren. En waar als men wil, uh, moet men daar, uh, kan men daar ook terecht. En voor het overige. Om te ook dit geloof. Uh, daar kan, kan je van uitgaan dat je eerst naar je colleges gaat en dat je vervolgens, als je wilt bidden, dat ook op een ander tijdstip wilt doen. Maar het... als die gelegenheden er zijn in ja. de stad, dan doe je dat dus niet nou, in een onderwijsinstelling. Misschien, maar, misschien maar doe mag je ook dat uitspreken. Ik begrijp dus dat, dat u zegt, dat er geen enkel bezwaar tegen is dat zij in een uh, leegstaande uh, onderwijsruimte, als die dat nu niet gebruikt wordt, dat ze daar hun gebeden doen. Nou nee, ik vind het niet wenselijk dat, uh, dat studenten cruci overal bij ons uh, zouden. U vindt het niet wenselijk dat ze op school bidden? Dat er elders buiten dit gebouw... Daar zijn ontzettend veel geloofsinstellingen. Daar kunnen ze dus terecht. U vindt het niet wenselijk dat ze op school bidden? Ik vind het niet wenselijk dat je die faciliteit biedt, want daarmee accepteer je ook dat het gebeurt. Maar het niet tweet... En voor het overige, ik kom niet veel studenten tegen die ik biddend in de gang uh, zie zitten. Maar wat studenten wel eens in een kelderruimte van ons uh, doen, dat kan ik niet allemaal controleren. Maar er zijn geen signalen en ik kom in alle gebouwen, echt dagelijks... Waar grote groepen studenten nu aan het werk. zijn en dat ook strijders. echt onwenselijk vinden. U zegt eigenlijk U zegt Aan de ene kant zegt u, van als ze daar gewoon een ruimte voor nemen, als ze zich daar willen terugtrekken, dan kan dat. Aan de andere kant zegt u, van ik wil niet dat het op school gebeurt. Nee, ik zeg, wij hebben ruimtes, uh, uh, hoekjes, uh, onderdelen van het gebouw. Ja. Waar studenten die zich willen terugtrekken, die willen studeren, die rust zoeken, terecht kunnen. Ja. Uh, daar kan, kunnen alle studenten, daar kan je ook terecht om te studeren. Dus daar kan je ook, als je een stil hoekje wil hebben, kan je daar zitten. En binnen? Als je dat doet zonder dat anderen daar last van hebben... Ja. Uh, dan zou ik zeggen, dat doe je dan in jezelf... zonder dat je daar anderen mee confronteert. Nee. Op het moment maar dat, dat, je dat je daar ook een uiting aan geven... Ja, u stelt mij een vraag, dus ja. die probeer ik te beantwoorden... Dan stel ik, dan zijn er genoeg gelegenheden buiten de school. om voor ons om te zeggen. wij willen onze ruimtes benutten voor onderwijs. Okay, en we zitten ja. echt heel krap midden in de school. En sport, cultuur FN. en dan Onze tijd is op. We geven hier geen voorkeur aan. Onze tijd is op. Nog één keer voor goed begrip. Je mag als moslimstudent. stil in een hoekje bidden zonder dat u daar iets van zegt. Begrijp nou, ik dat goed? Ik zeg, wij respecteren alle geloofsovertuigingen. Dus dat mag. En die zijn dus gelijkelijk, respecteren ja? Ja. wij die. En vervolgens zeggen wij, wij zijn er voor studenten om te komen studeren ja, En ja. zolang jij je geloof, als je dat individueel doet, zonder dat anderen daar... Ik weet niet wat studenten allemaal denken als ze ergens zitten te ja. studeren. Ja, we gaan maar het gaan er gaat erom dat we geen openbare ja. uiting willen okay. geven aan, uh, aan geloof in onze uh, gebouw. Juist ook als openbare Helder, Jet Bussemaker, rector van de Hogeschool van Amsterdam en Ruud Ganssevoort. Beide hartelijk gedaan. dank voor dit debat. Graag gedaan. Dat brengt ons aan het einde van dit is de dag vandaag, maar de website is altijd beschikbaar. Dit is de dagpunt nu kunt u dingen teruglezen, terugluisteren na het nieuws van half vier. De villa met tesselblok Tessel. Goedemiddag. En ik hoor geen tessel. Hoor je mij nu wel? Ja, nu wel. Ja. Oh ja, ik sprak in een dichte microfoon. Ja, nee, dat ik moet kan het er natuurlijk best overkomen. Vertel, wat gaan jullie doen? Elsbeth, morgen begint in Londen een grote internationale conferentie over het probleem Somalië. Want het is geen land meer, het is een probleem. En geen kinderachtig probleem: hongersnood, burgeroorlog, terreur door de islamitische beweging Al-Shabaab, piraterij, geen centraal gezag. Ga er maar aan staan. Kan een verloren land weer geholpen worden op de been te komen? Dat straks in Villa VPRO. Eerst het nieuws nu Raymond Serré. Radio 1, het NOS Journaal. De gezondheidstoestand van prins Friso is niet veranderd. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vanmiddag bekend dat zijn situatie nog altijd stabiel is... maar dat de prins niet buiten levensgevaar is. De artsen die prins Frizo behandelen zullen meer bekendmaken over de prognose... zodra dat kan al dus de Rijksvoorlichtingsdienst. Vandaag kreeg de prins opnieuw bezoek van koningin Beatrix en prinses Mabel. Het cao-conflict bij containeroverslagbedrijf EPM Terminals op de Rotterdamse Maasvlakte is voorbij... Het belangrijkste meningsverschil tussen het bedrijf en de vakbonden ging over de manier waarop het AOW-gat moet worden gedicht. Het containeroverslagbedrijf zal nu een deel van het geld betalen dat nodig is om de 700 werknemers financieel te compenseren. De actievoerders BEPM gaan weer aan het werk. In de argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn zeker 340 mensen gewond geraakt bij een botsing in een treinstation. Veel mensen liepen kneuzingen op. De trein botste tijdens de ochtendspits met 20 km per uur tegen een stootblok. De Argentijnse minister van Transport meldt dat er nog mensen bekneld zitten tussen de wrakstukken. En mogelijk zijn er ook doden gevallen. En de Europese Commissie wil de subsidie aan Hongarije korten met bijna 500 miljoen euro. Ondanks waarschuwingen zou het land nog te weinig doen om het begrotingstekort te verkleinen. Het is voor het eerst dat een dergelijke stap tegen een eu lidstaat wordt genomen. En dat waren de hoofdpunten uit de nieuws. ANB-verkeersinformatie. Ah, de avondsput staat op het punt van beginnen. Bij Amsterdam al file op de A10 richting Zaandam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. Laf Utrecht op de A28 naar Amersfoort. een rijden tussen knooppunt Rijnsweert en Maren. Een vrachtauto met pech op de A58, Eindhoven-Tilburg. 3 kilometer file levert het op bij Moergestel. De rechte rijstop is dicht. En er is een ongeluk gebeurd in België op de E313. Komende vanuit, Ant vanuit Eindhoven naar Antwerpen. Daarom kan het verkeer onderweg naar Antwerpen vanuit Eindhoven beter omrijden vanaf Klopende Hocht via Tilburg en Breda over de A58 en de A16. Dit is Radio 1 VPRO. Villa VPRO. Tesselblok Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO bij tot half vijf op deze zender Radio 1. Ze hebben inderdaad weinig uh, internationale en ik zou zeggen ze hebben weinig Europese ervaring. Op het ogenblik staan we er slecht voor, dat, dat hoor ik van alle kanten, want ik heb veel contacten in Brussel. En uh, onze reputatie heeft toch wel een, een deuk gekregen. Dat zei oud-minister van Buitenlandse Zaken en diplomaat Ben Bot... zondag in VPRO's bureau Buitenland. Ons panel praat na vier uur over het afbrokkelende imago van Nederland... in Europa en daarbuiten als tolerante open samenleving. En we hebben het over Syrië, waar inmiddels al meer dan 7600 doden zijn gevallen... waaronder vandaag twee Westerse oorlogverslaggevers. Daarvoor de vraag of de wereld het door oorlog, corruptie en hongersnood... geteisterde Somalië nog kan redden.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 Maar eerst dit. Wethouder Gerben Pek van het Groningse Haren... heeft een motie van treurnis aan zijn broek gekregen... omdat hij de Volkskrant te woord heeft gestaan... over de Harense bonnetjesaffaire, want die bestaat. Parkeerboetes van gezagsdragers in de gemeente Haren... werden jarenlang verscheurd. Inmiddels is er mede dankzij genoemde wethouder... een eind aan deze opmerkelijke traditie gekomen. Pieter Terpstra is fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Haren. Een van de indieners van deze motie van treurnis. Dag meneer Terpstra, goedemiddag. Dag, hey, goedemiddag. Hoe zit dit nu? Waarom deze motie van treurnis voor de heer pek? Niet de motie van treurnis. Uh, ja, kijk, dat is heel simpel. Oh. Er waren bonnetjes verscheurd. Ja. En de VVD heeft daar vragen over gesteld... En het college heeft daar keurig op geantwoord. Mm -hmm. Dat was dus op dat moment, en dat hoort ook zo, in de lokale pers een groot punt waarvan je denkt, oh oh, dit is een groot punt. Mm -hmm. Punt. Punt, ja. Ja. Nou, het is toch niet zo heel gek dat iets dergelijks... het woord bonnetjesaffaire is niet onbekend in Nederland. Nee, dat, als is, niet dit zo, als dat zich, is niet onbekend, want bonnen, zich... bonnen hebben diverse prijzen, dat e is waar. Ja, maar als zich dit soort dingen voordoen... Gek. is het toch niet zo gek dat het in dit geval eerst in het dagblad van het Noorden staat. Daar is het dan uitgebreid behandeld. Ja. Um, een collega van de Volkskrant uh, uh, ziet dat, merkt dat op... en die gaat dus aan het bellen en krijgt, omdat hij verder niet, niet iemand anders te pakken kreeg... deze wethouder Pek aan de telefoon. Hij stelt hem een vraag, dan kan die man toch moeilijk gaan lopen ontkennen die geeft hem dan gewoon antwoord. Ja, nou dat is dan even toch een verschil van mening. Mm -hmm. Want je zou op dat moment ook uh, heel duidelijk kunnen zeggen, en dat is ook gebeurd, het college heeft een keurig antwoord gegeven op de vragen van de VVD en ook even daarna op vragen van een aantal andere partijen, D66, Gezond Verstandharen en uh, het CDA. En daarmee was het uh, wat dat betreft inhoudelijk beantwoord. Mm -hmm. En dan ontstaat op een gegeven moment even het punt van de vorm, waarin je dan verder gaat. Uh, nou, dat is heel duidelijk. Haren, de beste gemeente van Nederland, in 2011 door Elsevier El uitgeroepen. En zo hoort dat ook, want wij worden dat in 2012 vast ook alweer. Als dan op een gegeven moment de landelijke pers daar opspringt, springt, mm -hmm. dan lijkt het mij heel reëel dat je gewoon twee dingen doet. Of je verwijst gewoon naar het standpunt, of je verwijst naar de portefeuillewethouder. Maar hij heeft toch uh, gewoon het gemeentestandpunt ook gezegd? Hij heeft gezegd, ja, dit is gebeurd en ja, daar zijn wij achtergekomen... en ja, nu, stop, nu stopt men daarmee. Uh, nee, dat is niet helemaal wat wij bedoelen. Het gaat om de vorm van de manier, de manier waarop... als je op een gegeven ogenblik uh, dit soort situaties uh, in de krant brengt... Uh -huh. dan lijkt mij het heel reëel dat je dat gewoon doet via de portefeuillewethouder of dat je daarbij verwijst naar het collegestandpunt. u en dat het is... was bij ons gewoon aanleiding tot het feit dat we zeiden van, uh, nou inhoudelijk is de kwestie uh, gewoon van die verscheurde bongen... die is gewoon in alle openbaarheid door het college beantwoord. Mm -hmm. En de handelwijze, daar hebben wij toch wat problemen mee. Vindt u dan dat meneer Peck willens en wetens de, de, de gemeente, het gemeente-imago nee, dat Nee, niet willens en wetens, want het, het is, er is niet sprake van een of andere rare situatie... er is sprake van het feit... Dat gewoon wij vinden dat het imago van de gemeente ges geschaad is. Mm -hmm. En dat heeft op een gegeven ook bij de VVD en de Partij van Arbeid geleid. Tot het punt dat we zeiden, nou daar willen we toch uh, eens over praten. Dat begrijp je, nou, maar en dan, maar dan text, kun je dat he? op twee manieren doen. Ja. En dan kun je zeggen van uh, wij stellen een vraag in de raad. En dan heb je op een gegeven ook een soort alles niet, uh, nietes discussie, ja. uh, wat eigenlijk veel reëler is, is dat je gewoon zegt van, nou wij willen daar inderdaad over praten, maar wij willen dat ook gewoon dan toch uiteindelijk, willen wij daar een, uh, een soort besluitvorming over hebben, wij willen weten Tepsa, wat men erover vindt, en dan het... doen wij dat gewoon met een motie en die U hebben wij ingediend en die is behandeld. U zegt dat het uh, imago van de gemeente geschaad is en dat daarom die motie van treurnis is... Uh, in, kijk, dat imago van de gemeente is natuurlijk geschaad door het feit dat er tien jaar lang een aantal bonnetjes van gezagsdragers werden verscheurd. Ja, en ja. dat imago kan alleen maar opgepept worden door een wethouder die daar eerlijk over zegt, ja, dat is gebeurd en daar hebben wij nu een eind aan gemaakt. Ja. Ik zou zeggen hulde aan meneer Peck. Nou, ik zou zeggen nee, niet nee, op deze manier. Nee. Ik zou zeggen hulde aan het college, omdat ze op de juiste manier de vraag heeft beantwoord en daarin op een uitermate een inhoudelijke manier stelling heeft genomen tegenover de situatie, zoals die uh, aan de orde is geweest. Was, en dat ja. is dus ook op een gegeven ogenblik keurig. Door het huidige college waar wij deel van uitmaken en waar wij ook volledig achter staan, is daar een eind aan gemaakt. Mm -hmm. En als dat dan op een gegeven moment op. En dan die moet je verder abgerond, voor de rest van Nederland moeten. Sorry. Dan moet je verder tegen de rest van Nederland je mond overhouden. Nee, dan hoef je niet tegen de rest van Nederland je mond over te houden. Dan moet je tegen de rest van Nederland zeggen. dit is door het college op een keurige manier afgerond. En wij hebben dat als collectiviteit, als college, hebben wij dat op deze manier gedaan. En als dat dan op een geheel uh, leidt tot een situatie waarin op een, ja, je zou kunnen zeggen. Uh, Iemand uh, die niet de portefeuillewethouder is, daar dan toch nog extra op doorgaat. Dan zeggen we, nee, dat moet je zo niet doen. Okay. Uh, wij hebben daar een, uh, ja, gewoon toch een iets andere opvatting over. Goed, meneer Terfstad, dat is uw goed recht natuurlijk. Het is duidelijk. Heel bedankt, hartelijk bedankt voor uh, de verklaring van u. Ja, oké. Okay. Okay. En ja. nog succes met de uitzending. Dank u wel. Bedankt, en nu we met tot de gemeente Haren. In, Dag. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Deze week in het teken van corruptie. Hoe voorkom je vriendjespolitiek smeergeld en omkoping? Gisteren kon u horen dat door de corruptie in het Indonesische gevangeniswezen... een celstraf helemaal niet vervelend hoeft te zijn. Ze hebben tv's, er komt lekker eten, ze bestellen massagedames dames. En s'avonds gaan ze naar huis en slapen ze in hun eigen bed. Dan Spanje. Ook daar is corruptie een veel voorkomend verschijnsel. Lex Rietman zet de hoogtepunten voor u op een rij. via próxima estación Valencia-Joaquín Sorolla. Final de viaje. Als je Spaans wil leren, dan moet je naar Salamanca, maar als je paella wil eten of wil weten hoe corruptie werkt, moet je naar Valencia. Monica, hoe komt dat? Ja, als je een goede paella wilt, moet je naar Valencia. En als je de corruptie werkt, corrupción, en Valencia hoe het werkt. Voor goede paella moet je in Valencia wezen. die zijn hier uitgevonden. En helaas is het zo dat, uh, ja, corruptie, daar weten we hier alles van. Ik ben je nog steeds heel erg lief. Ik ben kerst, mijn lievelingsvriendje. Ik bel je vooral om te zeggen hoeveel ik van je hou. Het is de stem van Francisco Camps, tot juli 2011 president van de regio Valencia. Zijn liefdesverklaring aan Alvaro Perez, alias de Snor, en afgetapt door de politie, heeft niets te maken met de herenliefde, maar wel alles met de grootste corruptieaffaire van de Spaanse democratie. De conservatieve president van de regio Valencia spreekt zijn dank uit... voor de duizenden euro's aan kerstcadeautjes die hij en zijn gezin hebben ontvangen... van zijn gesprekspartner, de snor, Alvaro Perez, Nu in voorarrest en speel in een machtig corruptienetwerk rond de Partido Popular. Het maffia-achtige netwerk heeft zeker 120 miljoen euro aan overheidsgeld gekost. Monica Ultra is lid van het regionale parlement van Valencia... en heeft daarin als geen ander de strijd aangebonden met de corruptie. Ik ontmoet haar op een plek waar geldverspilling, praalzucht en corruptie hand in hand gaan. We staan hier in de Ciudad de las Artes y las Ciencias. Een uh, futuristisch complex. Mm -hmm. De stad van de kunsten en de wetenschappen. Dit heeft alles te maken met corruptie? Ja, zegt Monika. Misschien zijn het wel mooie gebouwen, maar of ze nodig waren is twijfelachtig. In ieder geval hebben speculanten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven hele goede zaken gedaan. Maar het hele complex heeft de Valencianen 1300 miljoen euro gekost. Dat is een onverantwoordelijk bedrag. Het is ook veel meer dan begroot. En bovendien zijn er sterke aanwijzingen voor illegale praktijken. De rechter is nu bezig om die uit te zoeken. Hier in Valencia is op grote schaal overheidsgeld weggesluist naar particuliere belangen. Of dat nou individuele machthebbers zijn of een politieke partij. En hoe doen ze dat? Neem bijvoorbeeld het bezoek van de paus aan Valencia in 2006. Het televisieverslag, in opdracht van de publieke regionale omroep, kost 14,7 miljoen. Een paar jaar later gaat dezelfde paus naar Barcelona in Galicië. Daar kost het tv-verslag minder dan 1,5 miljoen euro. Het is miljoen euro esa diferencia de millones. Y aquí cuánto valió 14,7 millones de euros 4 años antes. Het pausbezoek. Het televisieverslag van het pausbezoek aan Valencia kostte 14,5 millones, 14 millones y medio. Ya. Entonces, het heeft hier 10 veces más costado om het pausbezoek in beeld te brengen op de publieke televisie te brengen als in Barcelona. Cómo se explica? Esto se explica porque hubo unas empresas que cobraron de audiovisuele bedrijven die bijvoorbeeld de grootbeeldschermen hebben opgesteld voor het pausbezoek. En die worden veel meer betaald dan dat het werkelijk kost. En wat doen die bedrijven dan? Die stellen dan hun faciliteiten gratis ter beschikking van de partij in kwestie. De partij die op dit moment aan de macht is en al heel lang aan de macht is in Valencia, de Partido Popular. Dus ja, je geeft extra veel geld uit voor een evenement en je koopt daarmee gratis faciliteiten voor de eigen partij. Het is mooi bedacht, het lijkt allemaal legaal, maar het is zo corrupt als wat. En morgen gaan we naar China, waar dorpelingen in Wukan eigenhandig de corruptie hebben aangepakt. En dat gaat niet zonder geweld. Weg met corrupte ambtenaren, geef ons ons land terug, skanderen de inwoners van het Zuid-Chinese dorp Wukan. En zo reageren de autoriteiten. Ga nu maar snel naar huis en bedankt voor uw aandacht. En daarna zetten ze de gewapende politie in. Dat is morgen in Metropolis Radio. In Londen komen morgen meer dan 50 landen bij elkaar... om het probleem Somalië te bespreken. Initiatief van de Britse premier Cameron. Uh, onder meer Hillary Clinton en onze minister Uri Rosenthal... worden daar verwacht. Ze gaan praten over de aanpak van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab... die grote delen van Somalië in handen heeft. Over de aanpak van de piraterij. Over niet-functionerende centrale bestuur. Over de enorme hongersnood... Gaan ze allemaal over praten. Eigenlijk over hoe je een verloren land weer op de been krijgt. Jort Hemmer, goedemiddag. Goedemiddag. Verbonden aan Instituut Klingendaal. U bent gespecialiseerd in de regio daar, de Hoorn van Afrika, Somalië. Ja. De afgelopen tientallen jaren, twintig jaar zo'n beetje, zijn er al wel een stuk of veertien van dergelijke bijeenkomsten geweest, misschien niet zo massaal, maar toch, over wat te doen met Somalië. Waarom zou deze keer wat succesvoller kunnen zijn dan de andere keren? Hmm. Wat denkt u? Ik zou het eerlijk gezegd ook niet weten. Nee? En, uh, mijn verwachtingen zijn eerlijk gezegd ook niet zo heel hoog gespannen hoor. Uh, is de inzet ook niet wat hoog om in één klap werkelijk alles wat, wat, wat zich daar afspeelt en wat daar mis is? En dat is me nogal wat om dat allemaal aan te willen pakken. Ja, absoluut. En de, de, ja, daar hebben de Britten ook zelf een beetje voor gezorgd. En gastheer, zet er hoog in. Als je uh, de website van het Britse ministerie van Buitenlandse, Buitenlandse Zaken moet geloven... dan uh, gaat er uh, morgen een, een nieuwe internationale strategie ten aanzien van Somalië uh, bedacht worden... Uh -huh. Uh, ja, zoals u zelf al aangaf, uh, de problemen zijn enorm. En uh, ook niet te recent. Hè. Uh, Somalië al sinds 91 zonder centrale regering. Grote problemen, talrijke problemen. En er uh, ja, gaan morgen echt geen, uh, geen wonderen gebeuren. Nee, nee precies. Al sinds 1991 zegt u zonder centrale regering. Er is natuurlijk wel een, een, een soort regering. Het is uh, zo dat in bepaalde kringen nu al een slotverklaring... van die conferentie die nog gehouden moet worden een beetje uh, rondzinkt. Ja, klopt. Daar staat onder andere in uh, dat... Uh, uh, het zo is dat de Somalische regering die er nu zit... meer een, het probleem is dan een oplossing van het probleem. Meer zelf het probleem. Hoe zit dat? Ja, lijkt me juist de constatering. Ik denk altijd een beetje voorzichtig moeten zijn. Dit, uh, dit draft communiqué, dat heb ik zelf ook gezien... dat uh, circuleert nu de laatste paar dagen... maar schijnt wel een paar weken oud te zijn. Inmiddels oh. zal de tekst ongetwijfeld uh, wat aangepast zijn mm -hmm. hier en daar... Uh, met name op de, in, de, in de wat meer ambitieuze delen. Maar het is waar, als je dat document leest... dan uh, dat straalt de, de, de, de vermoeidheid met de huidige overgangsregering ervan af. Dat is de regering van Sharif, van president Sharif. Van Sharif, Shari, ja, inderdaad. Ja. In 2004 geïnstalleerd, toen nog, toen nog onder een andere president. Mm -hmm. En uh, nou, dat was dan een overgangsregering... die samen met een overgangsparlement uh, een aantal zaken moest gaan doen. Een, een nieuwe grondwet moest gaan schrijven. Uh, aan verzoening moest gaan werken. En uiteindelijk de, vrij, uh, de weg vrijmaken voor verkiezingen. Ja, ja ik, daar is er gewoon helemaal niets van terecht. Nee, want wat, wat, hoe zou je het probleem van deze uh, Somalische regering samen willen vatten? Echt inderdaad het feit dat ze eigenlijk letterlijk niks doet. De, dat ze niks uh, doen, in ieder geval dat ze niemand vertegenwoordigen... Uh, dus we herkennen ze formeel als regering. Maar in het Engels wordt dan altijd de vraag gesteld... Uh, uh, do they bring any constituencies to the table? Uh -huh. hey, wie vertegenwoordigen ze nu precies? En als je het aan de gemiddelde Somaliërs zal, zal vragen... zullen ze zeggen niemand. Uh -huh. Deze mensen zijn totaal verwijderd van de Somalische samenleving. Uh, zijn in het zadel gebracht en, en worden daar ook gehouden... door ja, de internationale gemeenschap. Heel veel steun. Politieke erkenning op de eerste plaats. Economische steun. En niet onbelangrijk ook uh, militaire steun. Hè? Uh, uh, deze overheid controleert... Uh, de hoofdstad inmiddels van ja, Somalië en, en meer ook niet. En dat is alleen bij de gratie van de aanwezigheid... van pak en beetje 10.000 uh, troepen van de Afrikaanse Unie. Maar dan zou je heel cynisch kunnen zeggen... Als, nou, als je ziet dat deze regering juist zelf een van de problemen van het land is... en dat, de regering, uh, dat die beter uh, weg zou kunnen gaan, uit zichzelf zullen ze het niet doen... dan zou je zeggen, laat de internationale gemeenschap zich terugtrekken... dan valt die regering vanzelf. Ja, en dan zal de internationale gemeenschap, voor zover je daarover kan spreken... de vraag stellen, maar wat komt daar dan voor in de plaats? Uh -huh. En ik denk dat uh, men bang is dat het antwoord... Op die vraag is: Al-Shabaab? Al-Shabaab, ja. dat is, een, hè, dat is een, een, een militante moslimbeweging. Delen daarvan zijn gelieerd aan Al-Qaeda, uh, wordt gezegd. En die hebben een ja. deel van Somalië in handen. Onder andere ook door hen dat het zo moeilijk is om de hongerende bevolking te bereiken. Onder andere door hen. Al-Shabaab ja. is morgen op die internationale conferentie natuurlijk niet aanwezig. Nee, niet, nee. Aan, niet aanwezig. En uh, je zou kunnen zeggen: natuurlijk. Want uh, waarom zou je in hemelsnaam zo'n uh, zo vervelende, handen afhakkende extremistische organisatie uh, uit? Nodige, want zo worden ze toch vaak geportretteerd in de media. Mm -hmm. Ik was zelf heel blij om te zien uh, dat in dat draft communiqué... waar uh, u net al aan refereerde... Ja. dat er toch een tamelijk milde toon ten aanzien van uh, Shabaab werd aangeslagen. Dat werd is niet, wat, wat, wat wordt er gezegd dan? Of nou, Er werd iets, iets gezegd in termen van uh, uh, dat, dat de deur open moet staan... voor dialoog met die elementen van Shabaab die uh, geweld afsweren... en dergelijke dingen meer. Het mm -hmm. lijkt in ieder geval een soort voorzichtige uh, nou, erkenning te zijn... van dat Shabaab niet puur die, die uh, radicale, extremistische organisatie is... zoals die vaak wordt afgeschilderd. Dat, er, dat je moet differentiëren en dat je binnen Shabaab inderdaad verschillende facties kan, kan identificeren. Waaronder ook facties die wel degelijk gewoon een nationale politieke agenda hebben... en die zich om heel opportunistische redenen over het algemeen bij, bij Shabaab hebben aangesloten. Omdat Shabaab ja, zich heeft weten te ontwikkelen... tot de belangrijkste, uh, uh, belangrijkste oppositiebeweging tegen ja. deze regering die dus mm -hmm. niet populair is. Maar ook als belangrijkste verzetsbeweging tegen die troepen van de Afrikaanse Unie. En zou dat inderdaad dus niet een, u zegt in dat, in dat uh, heel voorzichtig, hoor dat slotcommuniqué waar nog van alles aan kan veranderen, is een toon die erop zou kunnen duiden dat, er misschien wel, uh, uh, dat men misschien wel genegen is om met die meer gematigde facties van Al-Shabaab te gaan praten. Omdat het ook eigenlijk waarschijnlijk niet anders kan, net als in Afghanistan de Taliban. Ja, exact. En uh, ik denk inderdaad dat die, die tekst zoals die in het draftcommuniqué stond uh, daarop zou kunnen duiden. Maar uh, u hoort het al, ik druk me wat voorzichtig uit. Want ja, ja, uh, ik heb uh, ook begrepen dat er uh, wat weerstand was tegen deze passage in de tekst. Met name bij de Amerikanen, waarschijnlijk ook bij de Ethiopiërs, buurland van Somalië. Mm -hmm. Het zou mij dus niet verbazen als wij uh, morgen aan het eind van de dag, of de, achterna wanneer ze dat communiqué ook uitbrengen, uh, deze wat mildere toon ten aanzien van Shabaab niet meer terugzien in de slottekst. Nee, en zegt u dat zou eigenlijk een minpuntje zijn, want uiteindelijk zal je er, wat ik net al vroeg, niet omheen kunnen om, om toch ook met delen van hen om de tafel te gaan zitten, wil je? wil je er ooit uitkomen. Ja, exact. Dit ga je niet militair oplossen. En een puur militaire oplossing voor het probleem Shabaab... is niet denkbaar. Voor geen enkel probleem in Somalië... is een puur militaire oplossing denkbaar. Het is alles eerder geprobeerd. en Dat is het Westen niet goed bekomen. Diverse keren. En op dit moment is er ook een militaire interventie gaande. Kenia en Ethiopië hebben troepen in Zuid-Centraal-Somalië. Er is nu uh -huh. sprake van om in ieder geval de Keniaanse troepen... misschien ook onder de vlag van de Afrikaanse Unie... die operatie te laten voortzetten. Ja, ja wat dat betreft zie je dat er, dat er in Somalië... eigenlijk... Ja, het is een beetje een herhaling van zetten. Er wordt altijd zwaar ingezet op de militaire kant van de zaak. Hè? Dus uh, troepen van de Afrikaanse Unie. De, men heeft verschillende pogingen gedaan om een Somalische leger... en de Somalische politiemacht op de grond, uh, van, de, van de grond af te bouwen. Uh, en nu een Keniaanse Ethi en een Ethiopische interventie. De Amerikanen hebben onbemande vliegtuigjes in Somalië. We mm -hmm. hebben oorlogsschepen voor de kust om de piraten te verdrijven. Dat is allemaal, ja. allemaal prachtig. Maar ondertussen zie je dat er aan de politieke kant van de zaak... Ja, dat we ook weer een, een, een herhaling van, van zetten zien. Dus telkens uh, dat we neigen naar, de, naar een snelle en de ons meest bekende oplossing. Dat is het bouwen van een centrale regering. Mm -hmm. Je gaat die capaciteit van die centrale regering bouwen... en dan maar uh, fingers crossed en hopen dat deze regering de boel een beetje op orde kan brengen. Ja, dat weg ik dus niet. Een ander probleem, u zei het net al eventjes, uh, waar ook over gesproken zal worden... dat is die piraterij. Ja. Um, daar, wat ziet u daar, wat denkt u dat ze daar voor, voor oplossing voor zullen zoeken? U zei net al die marineschepen, want er zijn er natuurlijk inmiddels genoeg, D dat zal niet het antwoord zijn. Je zal toch ook dat op moeten lossen aan land? Het heeft allemaal te maken met wat er zich in dat land afspeelt. Ja, Er is inmiddels uh, eigenlijk in alle kringen wel consensus dat uh, de maritieme inzet uh, nou ja, nodig is en tot op zekere hoogte ook wel, wel werkt. Hè? Er is een corridor aan de kust van Somalië georganiseerd waar dan de handelsschepen langs kunnen gaan en ook schepen die, die voedsel brengen naar Somalië. Dus die maritieme inzet heeft wel een nut, maar mm -hmm. uiteindelijk is het niet veel meer dan symptoombestrijding. En uh, ja, inmiddels wel consensus, en die zal denk ik nog eens bekrachtigd worden op die conferentie, dat het, dat het probleem en ook de oplossing voor, voor piraterij aan land ligt. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik denk, Want dat geconstateerd nou ja, hebben. Ja, en dan zal er al vrij snel gezegd worden dat je uh, piraterij alleen effectief aan land kan bestrijden als Somalië een stabiel uh, land is waar een uh, legitieme uh, politieke constructie Precies, bedacht daar is. daar blijven we op terugkomen? Nou ja, daar blijf je op terugkomen he? inderdaad. Want is het, is het ook niet een beetje zo dat, dat het de Westerse land nou ja, er zijn natuurlijk niet alleen westerse landen daar op die conferentie. Maar laat ik nee. het gemakshalve zo even zeggen. Enorm bezig zijn met de last die wij zelf van Somalië hebben. Eigenlijk veel meer dan dat ze daadwerkelijk zeggen. Dit is een land in verval, een failed nation. We moeten dat land helpen, ongeacht of er voor ons wat aan zit. Ja, het is, ik denk dat uh, het is misschien een beetje kruggesteld. Maar misschien ja, wel waar dat, uh, en dan inderdaad niet alleen de westerse landen. Dat geldt zeker ook voor de buurlanden van, uh, van Somalië. Ja. Dat men een vrij beperkte veiligheidsagenda heeft er lopen. Terroristen rond in, in Somalië. en uh, Er wordt piraterij bedreven. En is er is ook nog illegale mensenhandel vanuit Somalië. Allemaal ontzettend vervelend. En dat is het vertrekpunt geweest de laatste jaren bij het denken over oplossingen voor de problemen daar. En dat gaat dus ten koste van uh, het nadenken over, uh, over wat de politieke problemen zijn. Over en een lange termijn oplossingen. En die, lange termijn, die en lange niet termijn gaat het sowieso worden. Wat we maken hebben met, met piraterij of met toerisme, wat, wat, wat ons geld kan kosten. Uh, exact. Ik zie wel op dat terrein wel ook, nou ja, om nog om, om, even een positief, positief puntje uh, uh, aan te stippen. Uh, ook weer mezelf baserend op, op de teksten die dan gelekt zijn en die geschreven zijn ter voorbereiding op die conferentie. Mm -hmm. Ik zie bijvoorbeeld dat er wel een, een li sprake lijkt te zijn van een lichte koerswijziging. voor wat betreft um, de bereidheid van, uh, van buitenstaanders, van, van donoren, westerse overheden. om te werken met, met regio's in Somalië. Dat was voorheen mm -hmm. echt taboe, want uh, hey, moet je bedenken dat het sinds 1991 geen centrale regering. Nou, het leven is gewoon doorgegaan in Somalië. Dus er zijn allerlei lokale initiatieven ontstaan. En soms zelfs lokale regeringen. Lokale vormen van bestuur. Mensen zijn diensten gaan leveren. Uh, veiligheid gaan organiseren. Daar zou je eigenlijk op in moeten zetten? Uh, daar, dat zou je in ieder geval moeten erkennen. Niet moeten negeren. Dat is toch wel heel erg lang gebeurd. In de, in de angst dat als je ja, erkent dat die lokale alternatieven er zijn. Dat je dan weer het gezag van die centrale overheid die je met veel pijn en moeite in Mogadishu overeind probeert te helpen ondermijnt. Inmiddels ja, is men zo moe, zoals u dat straks zo aangaf, van die, van die uh, corrupte en hopeloos verdeelde... en alleen maar door interne uh, strijd verdeelde regering in Mogadishu... dat men ja, de ogen open heeft gedaan en inmiddels erkent... Van, hey, er zijn ook nog andere autoriteiten in Somalië met wie je zaken kan doen. Ja. Op zich een goede zaak. Uh, maar Je moet wel ontzettend voorzichtig zijn en heel goed weten waar je aan begint. Mm -hmm. uh, ik weet dat veel Somaliërs zich wel zorgen maken over deze ontwikkeling. Aan de ene kant zeggen ze heel goed, want uh, hey, lokaal is er ontzettend veel gebeurd in Somalië. en uh, nou, Het zou misschien goed zijn om, om, om die structuren te ondersteunen... en van daaruit te werken aan stabilisering. Ja. Aan de andere kant, ja, men is ook een beetje bang. Uh, dat hoor je Somaliërs vaak zeggen, dat je misschien daarmee... de, de fragmentatie van Somalië ook wel in de hand werkt. Hè? Mm. Ja, alsof het nog meer gefragmenteerd zou exact. kunnen worden. Jort Hemmer van Instituut Klingendaal... over de grote internationale conferentie over Somalië... die morgen begint in Engeland. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. En Villa VPRO is zometeen bij u terug na nieuwsster, weer en Verkeer... met ons buitenlandpanel. Nog veel meer buitenland, want daar heeft Nederland zoveel van. En natuurlijk met cultuur. Onze cultuurredacteur Anton de Goede blik vooruit op de Boekenweek. Die gaat over literaire vriendschappen en andere misverstanden. Tot zometeen.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 nou samen met de Gestapo. Argos, zaterdag van kwart over 12 tot 1. Radio 1, het nieuws van alle kanten.